1 uur even kunnen met het NOS-journaal. Eén op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door... of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van twaalf jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft daar last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig... of hebben een slecht humeur. Het kabinet heeft afspraken gemaakt met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam over de bereikbaarheid van de steden. Het wordt de komende twintig jaar een stuk drukker in en rond de steden. In Amsterdam komen er ongeveer 250.000 woningen bij. In Rotterdam en Den Haag zijn dat er 240.000. Om de drukte in goede banen te leiden worden er nieuwe wegen aangelegd en wordt het openbaar vervoer verbeterd. Ook worden verkeersknelpunten nog eens bekeken. In de Amerikaanse stad Miami is een overdekte voetgangersbrug ingestort. Volgens de senator zijn daarbij zes tot tien mensen omgekomen, maar de politie heeft dat aantal nog niet bevestigd. Zeker tien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het was een 50 meter lange brug over een grote snelweg. Toen die instortte, raakten meerdere auto's bedolven. Een drugsvliegtuig dat begin van de week werd onderschept in Suriname... had volgens de politie bijna 500 kilo cocaïne aan boord. Er zijn zeven mensen opgepakt. Het toestel landde op een landingsbaan van een rijstbedrijf. Bij de eigenaar van dat bedrijf werd eerder deze maand... op een ander terrein ook al een drugsduikboot gevonden. De man ontkent elke betrokkenheid. De ondernemer wordt in Suriname gezien als een van de geldschieters... van de Nationale Democratische Partij, de politieke partij van president Bouterse. En drie pluimveebedrijven in de buurt van de ene boerderij in Kamperveen... waar deze week vogelgriep is vastgesteld, zijn niet besmet. Hun dieren hoeven niet te worden geruimd... meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het weer nog. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen. Het koelt af tot ongeveer 2 graden... Morgen in het noorden en het midden van het land kans op sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Kim Hoorweg was 14 toen haar eerste LP uitkwam bij het beroemde jazzlabel Furf. En ze was ook 14 toen ze voor het eerst op het North Street Jazz Festival stond. We zijn inmiddels ruim 10 jaar verder en ze heeft een nieuw album Untouchable. Er is veel gebeurd en zometeen is ze hier. Een dansvoorstelling over Edward Hopper gaan we het over hebben. Nil Verdoorn, die gaven we de reismicrofoon mee... want zij staat aan de vooravond van die uh, voorstelling. En in Austin, Texas vindt deze week South by Southwest plaats. Een uh, festival waar uh, mensen ze kunnen verkennen... wat de nieuwe trends zijn op het gebied van muziek en andere entertainment. In Austin is Erwin Blom van Fast Moving Targets. Hij doet deze week elke nacht verslag. Erwin, nacht. Hoi, goeiedag. Wat heb je vandaag allemaal voor avonturen beleefd daar? Ja, ik sta hier nu, ik neem aan dat, ik, dat jullie een hoop uh, kabaal op de achtergrond horen. Want ik sta hier eigenlijk helemaal in het centrum van uh, Austin. En dat is een straat die heet Sixth Street. Dat is een straat die helemaal vol zit met kroegen waar live bands spelen. Maar waar ook uh, behalve de mensen die naar het evenement toe komen, de, de, ja, ongeveer de complete jeugd van uh, Austin naartoe lijkt te komen. Dus. Uh, uh, ja, dat het... Het, klinkt niet, het klinkt niet als een drukke stad en een, en een gefeest gedruis. Het klinkt als een waterval. Maar dat ja, geeft nou, niet. Dat vind dat, ik ook dat, een mooi dat, geluid. Dat, dat, ja, oké. Okay, nou ja, goed. Dat, zo klinkt dan een uh, waterval in Austin, Texas. Ja, ik, heb, ik ben bijvoorbeeld vandaag geweest bij... Uh, een uh, durende documentaire uh, over Elvis Presley. Waar uh, Priscilla Presley, uh, zijn, uh, zijn ex-vrouw... Uh, bij was indrukwekkende documentaire met uniek materiaal over zijn leven. Ik ben uh, allerlei bandjes bezig te kijken. En vandaag heb ik ook voor gekozen om een paar Nederlandse bands te kijken. Om te, om te zien uh, wat doet dat dan nu in zo'n in zo stad En drie van de bands die ik heel goed vind dat zijn uh, The Homesick, Ken Shake en Moses and the Firstborn. En dat zijn van die bands die, die proberen met veel optredens uh, nou ja, indruk te maken. Want met een, aan één optreden heb je eigenlijk niet genoeg. Want er zijn niet zoveel mensen, er is zoveel keuze. Dus je moet ervoor kiezen om uh, bijvoorbeeld Ken Shaker Fly vijf keer op. Je moet, uh, de veelheid is belangrijk. En dan uh, hopen we dat, uh, dat de juiste mensen, de juiste labels, de juiste media... Uh, je gaan zien, dat waren voor mij vandaag belangrijke dingen. Dus tentjes kijken uh, en het filmgedeelte. Want zoals je zei, het zijn die drie elementen. Dat maakt het heel bijzonder, vind ik. Als je het naar Nederland toe vertaalt, zou je kunnen zeggen... Het is een Combinatie van Eurosonic Noorderslag in Groningen, altijd in, uh, in, in januari. Uh, en het, uh, het filmfestival of de ISFA het documentarische film die, uh, die je kunt kijken. En dan nog hebben we in Nederland altijd, uh, in mei is dat volgens mij de Next Web, het technologiefestival. En die drie dingen komen samen in deze, uh, in, in deze tien dagen. Het ging ook over techniek en ethiek. Uh, ik zag dat er een, een lezing was van Chelsea Manning voormalig klokkenluider in het Amerikaanse leger... die heel indrukwekkend was. Heb je daar iets van meegekregen? Nou, ik ben daar zelf uh, niet bij geweest. Maar inderdaad, een collega van mij... Uh, werkzaam bij de VPRO... Was daar, zeer van, uh, was daar zeer van onder de indruk. En dat is een beetje het ding natuurlijk hier. Het is best ingewikkeld... Om een, uh, om, om een soort recensie te geven... of een mening te geven over een editie. Want er zijn soms... Wel 40 uh, panels en seminars... tegelijkertijd... Dus elke waar ik voor kies, uh, mis ik er uh, 59. Een is gigantisch groot hier. Maar die, dit was in ieder geval eentje waar uh, Gert-Jan Kuiper van de VPRO zeer van indruk was. En je hebt uh, Priscilla Presley in een uh, lezing horen vertellen over uh, haar jaren met Elvis. Dat lijkt me ook goud waard. Erwin Blom, dankjewel. je wel. Goeienacht. En uh, veel plezier nog in Austin, Texas op South by Southwest. Dankjewel. Het nieuwe album van Kim Hoorweg, ik noemde het al, Untouchable, wordt morgen gepresenteerd. En uh, we gaan luisteren naar uh, één stuk dat erop staat, The Art of Breathing. I'm trying hard to reach above it, het open kaart 150 vragen in een bak vragen over werk en leven te gast is Kimme Hoorweg zangeres in de Soul and Jazz Hoek Stond al op haar veertien op het North Sea Jazz Festival. En dat maakte toen uh, indruk niet alleen van, vanwege de leeftijd... maar ook vanwege haar stem en talent. En sindsdien uh, heeft ze heel veel verschillende dingen gedaan. Haar groot uh, voorbeeld destijds was Ella Fitzgerald... maar inmiddels is ze uh, uitgewaaierd over vele hoeken. En ze heeft nu een nieuw album gemaakt... dat morgen wordt gepresenteerd in Rotterdam. Untouchable, samen met Raoul Midon. Een zanger, gitarist, producer, zongschrijver. Uh, en die heeft op zijn beurt uh, samengewerkt met Stevie Wonder... Kirby Hancock en vele anderen. Kim Hoorweg, hartelijk welkom. Dankjewel, mooie intro. Hoe, hoe gaat zoiets eigenlijk? Want Midon, dat, dat is wel echt een grote naam en een heel bijzondere man. Hoe, hoe komt zo'n samenwerking eigenlijk tot stand? Ja, dat klopt. Dat is. Uh, ik uh, zag hem bij een, uh, bij als voorprogramma bij Treintje Oosterhuis. Die speelde toen. In, toen heet het nog de Heineken Musical. En uh, ik heb toen tijdens een concert van hem in de Melkweg... aan het einde was hij cd'tje aan het verkopen. En toen heb ik mij een cd'tje gegeven. En daarna gemaild en uh, nooit meer wat van gehoord pas na drie maanden stuurde hij ineens een mailtje terug van uh, lijkt me hartstikke tof om met je te werken en uh, toen uh, heb ik gezegd oké okay, waar ben je kom, er, kom eraan wat en, fantastisch wat je zou denken dan als hij als hij niet meteen reageert dan reageert hij nooit meer vergeet ja. hij dat zo'n man heeft elke avond wel een optreden ja nogal dat dacht ik echt maar hij heeft het echt geluisterd en later hoorde ik dan ook van zijn vrouw want die heb ik dan heel goed leren kennen uh, dat ze gewoon tijdens het eten hebben ze voor de grap aangezet en toen vonden ze het zo tof dat uh, ze de hele avond uh, hebben. ze Het over gehad, ja, dat is heel erg. Echt een grote eer eigenlijk. New York is een beetje jouw, jouw tweede stad geworden in de loop der jaren. Hoe, ja. hoe, hoe vaak ben je daar uh, nu niet zo heel veel? Nu ben ik bezig met mijn album, maar uh, ik ben er uh, ja, ik ben er vaak geweest ook en uh, ik heb er een tijdje gewoond voor mijn opleiding voor de kunstacademie daar. Ja, en het is gewoon mijn lievelingsstad naast Rotterdam. En als je in de jazzhoek zit, is het ook wel een stad... waar veel te beleven is natuurlijk. Ja, daar gebeurt al. het. Ja, en het, het levensniveau zit daar gewoon heel hoog. Dus het uh, tempo ligt heel hoog. Iedereen uh, betaalt onwijs veel geld voor huur. En uh, je moet heel hard werken om daar te zijn. En dat, uh, dat geeft, brengt een soort van hele gave energie met zich mee. Het, ik heb heel erg het gevoel alsof je dan in het hol van de leeuw zit. Dat geeft een hele gave kick of zo. En dat maakt je ook beter als iedereen om je heen supergoed is dan. Zeker. Sta je ook onder druk om het beste uit jezelf te ja, halen? Ja, onwijs. Ja, zeker. Dat is te gek. Om het beste. Je moet je altijd. Ik zag op een gegeven moment. Pavarotti heeft ooit een keer gezegd: zorg dat je altijd de slechtste in de band bent. En als je de beste bent, moet je een nieuwe band zoeken. Zorg dat je omringd bent door mensen die beter zijn aan jou dan jij bent. <lacht> <lacht> dan uh, want dan word je beter? Jouw, jouw vader heb ik vaak zien spelen lang geleden in, in zijn band de Houdini's. Jouw moeder is uh, ook een, een groot muziekliefhebber en uh, een jazzliefhebber. Bij jou werd het er echt met de paplepel ingegoten. En, en de eerste keer dat ik jou bij de radio tegenkwam was toen je volgens mij 13 of 14 jaar oud was. Ja, dat kan heel goed. En, en, toen, en toen zong je al echt onvoorstelbaar goed. Dankjewel. En dat zal mij bijblijven. Ja, dankjewel. Is, is dat iets dat, dat je ook een beetje achtervolgt? Dat mensen denken, oh ja, dat was, was, was diegene die al zo jong goed was? Of? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je hebt wel, ik heb wel in mijn jeugd heel erg die klok in mijn nek gevoeld. Dat als je dertien bent en je of veertien dan, toen mijn plaat uitkwam bij Verve, weet je wel. Het label waar Ella Fitzgerald en weet ik veel wie allemaal niet uh, hun cd's uitbrachten? Dan, uh, waar moet je dan wel niet zijn als je... 18 ben, laat staan 25, maar um, ik denk dat uh, en dat dit is ook heel erg tekenend voor mijn generatie denk ik voor de millennials zoals ze ze noemen, dat je altijd dat ze altijd het gevoel hebben dat ze harder, sneller, groter, belangrijker moeten zijn of zo door de sociale media. Dus ik denk, ja, ik probeer me er niet te veel mee bezig te houden. Ik probeer me juist veel meer te focussen op de dingen die ik mooi vind, de dingen die ik gaaf vind om te doen en juist te doen wat ik belangrijk vind in plaats van, je kan wel beroemd willen worden of zo, of heel bekend, maar dat is geen beroep. Je moet gewoon goed worden in wat je, ja, wat je, wat je tof vindt, wat jij wil maken. Je moet dingen maken die je zelf wil kopen of hebben, vind ik. Ella Fitzgerald, dat was jouw eerste grote heldin. Daarna ben je eigenlijk ook heel andere dingen gaan doen. Je bent echt op een soort uh, ontdekkingsreis door de muziek aan het gaan. Ja, zeker. Welke ontwikkeling heb je sindsdien doorgemaakt? Wie, wie zijn je nieuwe voorbeelden geworden? Uh, op dit moment zijn mijn voorbeelden misschien niet eens allemaal muzikanten. Maar uh, ik, ik was, ben heel erg verzot geraakt op uh, David Byrne. vind ik heel erg gaaf. Ook omdat hij nog zo hip is. Hij van de Talking Heads. Ja, van de Talking Heads. Hij is, hij is nu in de zestig, denk ik, of zo. En hij is zo hip. Met zijn witte haar en zijn gekke pak en zijn dance moves. Hij verslaat elke tiener met uh, hipheid, zeg maar. Maar daarnaast vind ik Lina Dunham ook heel erg interessant. Die maakt hele mooie, hele mooie uh, uh, series en films. En uh, uh, Chris Gethard, ik luister heel veel podcasts. Daar ben ik nu helemaal fan van. Dus het gaat helemaal niet eens echt over muziek, maar vooral over inhoud. Ik vind nu verhalen veel interessanter. En de muziek is mijn medium, maar ik vind. Uh, wat mensen vertellen vind ik veel interessanter... dan uh, gewoon het medium muziek of zo te zien als. Maar jij snuift die verhalen op of die, die neem je tot je... en dan vertaalt dat zich weer naar, naar, naar de liedjes die je maakt? Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel. <laughs> Noem eens een voorbeeld. Weet je iets? Dat, dat, of, of is het niet zo concreet? Um... Jawel, het is heel concreet zelfs. Ik uh, was heel veel aan het kijken naar Girls. Dat is een serie die Lina Dunham heeft gemaakt, geregisseerd. En speelt ook nog de hoofdrol erin. En dat gaat heel erg over de meisjes van mijn generatie, denk ik. Die uh, dus heel erg in de war zijn constant. De, mil de bekende millennials. Lina Dunham, die, uh, dat gaat allemaal heel erg over millennials... en over me jonge meisjes met die problemen. En ook uh, dat uh, de, uh, het feit dat, dat iemand, als je jong bent dan zijn er, als je een, uh, een glas laat vallen op de grond, dan pakken de mensen om je heen pakken de scherven op... omdat ze bang zijn dat je je gaat snijden. En als je op een gegeven moment een, een paar jaar ouder bent... dan laat je een glas vallen en dan pakt ineens niemand het meer voor je op. Dan is niemand meer bang dat je je gaat snijden aan dat glas. Dat vind ik heel erg mooi. En daar, daarom heb ik daar dan een stuk over gemaakt, een liedje over gemaakt. Dat, dat als je jong bent, dat je alles maar voor lief neemt. En als je ouder wordt, dat je dan... Uh, Daarachter komt dat de wereld uh, niet van chocola en van suikersnoepjes gemaakt is. Dat het anders in elkaar steekt. Ja. Ja, wat, wat mooi. Laten we beginnen met, uh, met de vragen, de aard van dit uh, rubriekje. Um, wil jij zes van deze kaartjes trekken? Ja, ga ik doen. Leuk. Gewoon een beetje in een, in een willekeurige voorbeeld. Oké, okay, ja. moet ik ze op de kop? Ja, doe maar. En dan, en dan okay. gaan we ze even... Zes, hè? Ja. Ik ben heel bijgelovig als ik dan de verkeerde pak dan. Zes. Vier, vijf, zes. Nou, daar gaan we. Oké. Okay. In welke film zou je willen spelen? Oh, ik zou. Moet ik dan een titel noemen, gewoon? Ja? Ik zou heel graag in The Eternal Sunshine of the Spotless Mind willen spelen omdat het een mijn lievelingsfilm is. Fenomenale film, een absurde ja. film ook. Maar het lijkt me ook een soort nachtmerrie... Als je, als je het personage ja, bent. Het steeds ervaren. Dat is best. Maar ik ben dan natuurlijk Kate Winslet. Dus ik ben de impulsieve vrouw die geen last heeft van dat wissen van, van het geheugen. Ja, ik vind dat een heel mooi concept. En ook da daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. Gewoon het hele abstracte en vage. En um, het, het concept dat je iemand kan uitwissen uit je hoofd. Dat is zo mooi, vind ik. Dat dat kan. Dat je je geheugen kunt aanpassen en een ervaring kunt wegblokkeren. Zo gaaf, stel je voor. En dan ook nog dat de moraal van het verhaal is dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. Dat het natuurlijk niet zo makkelijk is. Dat je gewoon maar iemand uit je geheugen wist. Ja, ik vind dat echt prachtig gedaan. En ook heel filmisch is het ontzettend mooi gedaan. En, uh, een van de grote klassiekers van, uh, van onze tijd. Ja, denk het wel. En anders Annie Hall zou ik heel graag in Annie Hall willen spelen. Woody dat is mijn Ellen. andere lievelings. Ja. Over een relatie die uh, komt en weer verdwijnt. En ja, op de klippen. Uh, ja. Toch een beetje achterblijft. Ja, Prachtige ja. film. Ja, inderdaad. Ja ja En om New York in de jaren zeventig te zien. Dat zou ik wel echt te gek vinden. Om daar rond te lopen. Ja, <laughs> we gaan verder. Oké. Okay. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Interessant. <laughs> nee, natuurlijk niet. Dat denk ik niet. Ik weet niet wat ik had gedacht. Ik was zo jong toen ik begon. Dat ik niet eens echt iets, een beeld ervan kon maken. Van hoe ik dacht dat mijn carrière zou gaan lopen. Ik heb me er nooit een... een Verbeelding van gemaakt. eigenlijk. Maar jij, jij had eigenlijk al mijlpalen waar anderen langzaam naartoe werken en, en die ze hopen op een veertigste een keer te bereiken. Klopt. Bij Furf zitten, op North Sea Jazz staan, ja. uh, een, een tournee doen. Ja, zeker. Jij had eigenlijk alles al toen je, toen je tiener was. Ja. En, en ik vind het ook het bijzondere van muziek, want het kan heel snel gaan als iets klopt, als iets, klopt. Als iets goed is. Ja, klopt. Ja, ik... En het stomme is dat ik daar, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dus het, het zijn cadeautjes. Ik ben er echt ontzettend dankbaar voor dat ik dat op zo'n jonge leeftijd al mee, mogen meemaken. Um, maar het is heel anders gegaan dan ik uiteindelijk, ik, toen ik tien was. Vier jaar voordat ik op het Sea Jazz Festival stond met mijn eigen plaat op Vurf, wilde ik uh, celliste worden. Wilde ik Jacqueline Dupré worden. Ik wilde alleen maar klassieke muziek maken. En ik wilde niks te maken hebben met jazz. Want ik vond dat maar een beetje vage muziek. En klassieke muziek, dat was de echte muziek. Dat was de diepgang. En, ja, en twee jaar daarvoor wilde ik paardenfluisteraar worden. Dus... Ja, ja, het is niet gelopen zoals het je had is... gedacht, kortom. Nee, nee. Nee, kunnen kan nee. niet zeggen. Zal ik een volgende pakken? Ja, graag. Um, wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Krooswijk, in Rotterdam. Niet New York? Nee, nee op dit moment voor mij niet in ieder geval. Ik denk dat er in Rotterdam hele interessante dingen aan het gebeuren zijn. En um, ik hoop dat Rotterdam de oplossing is... voor ons hele, onze kl alle kloven in onze samenleving. Ik hoop dat wij aan, de he aan heel Nederland gaan laten zien dat het kan. Dat alles goed kan komen. Dat verschillende culturen elkaar niet tegen hoeven te staan. Dat Precies, we, dat we met z'n allen samen kunnen leven. Dat wij het New York van Nederland gaan worden. Dat hoop ik. <laughs> Dat zou mooi zijn. Stem op Kim. Nee, maar dat lijkt me echt te gek. <laughs> um, dan de volgende. Waarin lijk je op je ouders? De um, muziek. Ja, de muziek. Maar ook wel qua, qua karakter, denk ik. Mijn vader is, uh, is ook uh, heel eigenwijs. En heel brutaal. En heel erg zijn eigen plan. Altijd. Heb ik het idee dan. En... Uh, mijn moeder die is heel goed, heel, heel erg leuk in de omgang. is heel goed met mensen en ik kan ook wel volgens mij goed lullen. En uh, ja, voor de rest we zijn allemaal heel emotioneel. Echt een kunstenaarsfamilie. Ik denk, denk dat ik dat ook wel van mijn ouders heb. En, en wat ik mij herinner van, uh, wat is het, uh, 15 jaar geleden, vrolijke mensen. Ja, heel erg. Ja, Het zijn hele leuke mensen. Heel, mijn ouders zijn heel grappig. En uh, ja, mijn vader is echt hilarisch. En mijn moeder ook. Het zijn gewoon hele positieve, leuke mensen. Ja, zeker. Ja. Waar heb je je enorm... Waarom... Wanneer heb je je enorm geschaamd? Oh jeetje, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Uh, schamen... Ik had vroeger wel dat ik, maar dat is misschien niet helemaal een antwoord op de vraag, ik had vroeger toen ik, als ik dan op het podium stond met hele goede muzikanten van mijn vaders leeftijd, dat ik dan af en toe dacht dan verloor ik bijvoorbeeld mijn tekst of dan zong ik een verkeerde noot. Iets waar, waarvan ik nu weet van joh, dat is echt, dat overkomt iedereen constant en dat is helemaal niet erg werd ik me altijd heel erg bewust van mezelf. En dan, dan dacht ik, oh, die zie je wel. Dan speelde ik met uh, Jan van of met Rolf Delphos. En die keek dan om. En die keek niet eens om omdat hij iets hoorde. Maar die keek gewoon zo van, oh, leuk. En dan dacht ik, zie je wel, die wil nooit meer met me spelen. Maar het is ook, de, ook een onzekere leeftijd natuurlijk. Ja. Als, je, als, je, als je tiener bent, dan heb je al die onzekerheden. En dan sta je daar ook nog met van die, van die grootheden. Ja, tuurlijk. En Jan van Duiker, die dacht waarschijnlijk gewoon, ik vang het wel op, ik, ik verzin wel wat. Ja, precies. Nou, waar ik me wel echt heel erg om heb geschaamd, ik zat laatst bij de slimste mens. Toen ging de vraag ging over Feyenoord. En toen had ik de Koolsingel had ik even over het hoofd gezien. <lacht> toen schaamde ik me heel erg. Dat, je dat, even dat is wel echt schaamte, ja. voor een Rotterdammer. Ja, precies. Nou ja, vooruit. Um, welk, de laatste alweer. Ja, de allerlaatste. Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Oh, dat vind ik heel erg lastig. Dat zijn er een hele hoop... Uh, ja, dan moet ik natuurlijk een klassieker noemen. Ik zou het nieuwe boek van Murakami wel heel graag willen lezen. Maar niet ooit, gewoon binnenkort een keer. Welke van Murakami zei je? De nieuwste. Ik de weet laatste. Niet eens, ja, de laatste. Ik weet niet eens hoe die heet. De eigenlijk. moord op uh, Commendatoren heet die. Ah, ja. en, uh, hoe is die? Ja, het is, het is, ik, vond, ik vond het een mooi boek. Althans, ik heb deel 1 gelezen en ja. uh, deel 2 ben ik nog, nog een beetje bezig. Maar die ligt Alweer te versloffen, maar het is oh. vintage Murakami. Ja, okay. dus er zit een beetje magisch realisme in. En uh, oh, daar hou ik van. Schilderijen komen tot leven en er klinkt een mysterieuze bel in de kelder. En, uh, ja, gaaf. ja, het is, het is een, een parallel universum. Vet, ik heb daar heel erg zin in. Beetje Eternal Sunshine of the Spotless Mind, maar dan in een boekvorm, denk ik altijd. Het blijft een bijzondere schrijver. Ja, heel erg, vind ik ook. Heel erg. Ik ben heel erg fan van hem. Ook omdat het hele verhaal dat hij tot zijn veertigste een jazzcafé had. En toen ineens besloot te gaan schrijven. Dat vind ik. En dan dus ook de beste, weet je wel. Dat vind ik zo hoopvol. Ook omdat ik dus altijd worstel met mijn leeftijd. Dat hij, op, ja, dat hij dat ik een andere keuze gemaakt. Ja, ik verzamel mensen die op latere leeftijd een andere carrière-switch hebben gemaakt... die dan heel erg gaaf en goed blijkt te zijn. En heel erg succesvol. In het ja. laatste boek is het opera. De hoofdpersoon heeft liefdesverdriet... en moet dan, moet dan snel naar een ander huis. En daar staat nog een platencollectie... Oh, van waar? de eigenlijke bewoner met alleen maar krakerige opera. Dus oh, dat, spannend. Dat is ook wel Klinkt leuk. goed. Kim Hoorweg, dankjewel. Morgen een feestje in Beurt in Rotterdam... waar het album wordt gepresenteerd. Untouchable. Dank je. Dank je By the River was dat van de Amerikaanse band Lord Huron. Een Amerikaanse indie folk band. Vorig jaar was ineens een hit met het nummer The Night We Met. Werd ook gebruikt in een serie van Netflix. 13 Reasons Why. Nieuwe album komt eraan. Vie de Noir. En daar staat dit nummer ook op. De reismicrofoon die geven wij elke week mee aan iemand die iets bijzonders te doen heeft. Afgelopen zondag was de première van Hopper. Een voorstelling van het Doelen Ensemble en het Internationaal Danstheater. Uitgangspunt bij de voorstelling is het werk van schilder Edward Hopper. Choreograaf Niel Verdorn nam deze week een dagboek voor ons op in de reismicrofoon. Het is uh, 8 maart. We zijn nu in de Bergsingelkerk in Rotterdam... en we werken voor de montage voor de voorstelling Hopper... met het uh, Doelenensemble uit Rotterdam, muziekensemble... en internationaal dan danstheater uit uh, Amsterdam. Een dansgezelschap. En uh, Hopper uh, gaat over de schilderhopper. Dus de verbindende factor. We hebben ons laten inspireren door de beelden... Um, Maarten van Veen, de artistiek leider van Doelen Ensemble... die heeft een prachtig ja, tijdsbeeld in een hele mooie muziekscore verbeeld... Eigenlijk, waar wij uh, door ons door laten inspireren. En, uh, ja, het is een heel spannend proces. We zijn um, op weg en uh, zo meteen uh, komen de muzikanten binnen. En ik ga even kijken hoe ver met de dans is. Dan kunnen we weer een stukje verder gaan repeteren. Ja. Hier is Jalantje, uh, vies. Hallo. Vind je het om uh, aan Hopper te werken? Spannend? Ja, heel erg spannend. Nou ja, ik moet een, een, een uh, vioolconcert van Barber spelen wat vreselijk virtuoos is. Dus uh, dat, dat wordt heel, uh, heel spannend. Maar, um, uh, maar ook een geweldige uitdaging. En dansen zoals met jullie? Gaat het goed? Ja, goed. Dit is, uh, te, uh, ja? Ja. Het is Jeroen. Repeteren. Repeteren. We zijn een beestje aan het doen. Vind je iets spannend? Ja, Zeker. het is heel spannend. We hebben niet veel tijd. Zondag is de première al. Dus, uh... Maar leuk spannend. Ja, ja. leuk spannend. Ja. Ja. Het is nu donderdag en ik loop even het repetitielokaal uit. We hebben net weer een doorloop gedaan. Uh, mijn naam is Maarten van Veen. Ik ben de artistiek leider van het Doelenensemble. Ensemble. En dit project is uh, samen met internationaal danstheater Amsterdam tot stand gekomen. Uh, eigenlijk heel simpel, gewoon op een bank in het muziekgebouw. Want toen zat ik met een andere voorstelling... samen met Neil Verdoorn, de choreograaf, gewoon gezellig te kletsen. En ik zei, weet je, ik zou nog zo graag eens een keer iets doen met Hopper. Die man heeft me altijd geïnspireerd. Zijn schilderijen zijn zo veelzeggend... En toen ben ik gaan zoeken naar muziek... en ben uitgekomen bij in elk geval een aantal stukken van Philip Klaas. En zo ben ik begonnen om allerlei stukjes aan elkaar te plakken als een dj. Dat eigenlijk ook doet. Uh, in klassieke muziek is dat eigenlijk helemaal niet de gewoonte. Dan moet je gewoon netjes elk stuk helemaal uitspelen. Maar ik heb me de vrijheid genomen om te zeggen... en ik wil voor deze voorstelling alleen de stukken die ik nodig heb. Nou, zo ontstaat dan doordat je stukken muziek plakt en knipt... ontstaat een veel groter contrast... dan dat je dat zou hebben als je... de muziek helemaal uitspeelt. En die contrast had ik nodig... om de hoppervoorstelling in elkaar te zetten. Uh, het is vandaag 9 maart, vrijdag... en uh, we zijn in onze... nou wel derde dag van de montage inmiddels... Met de muziek met montage inbegrepen. We zijn in het theater en Pelle herfst doet het licht ook. Hoe ver zijn we Pellen? Nou, we zijn, we zijn een heel end. Uh, we, we hebben wat, wat beelden gezien inmiddels. Maar nog niet alles. Dus uh, we zijn onderweg. We zijn Work onderweg in hè? Het is een spannend decor ook, wat je gemaakt hebt. Dus, ja, het wordt heel spannend Heel spannend. Het wordt uh, heel spannend, heel grafisch. Heel grafisch. Ja. Escher, Escher, Escheriaans. Ja, een soort zonnestralen zijn het. Die ook in de schilderij van Hopper zit. Ja. Ja, het, licht, het licht van Hopper proberen we een beetje, een ja. beetje na te maken. Het spannende, spannende lichtbanen. Ja. Nou, dit is nog één keer Maart van Veen. Vlak voor de try-out. Eventjes nog heel even inspreken. Um, ja, het gaat allemaal heel goed. We hebben een goede doorloop gehad. De zaal wordt nu helemaal leeggemaakt. En klaar voor het, zodat het publiek erin kan. We hebben uh, heel goed gewerkt de afgelopen dagen. Het, het leek wel een soort uh, rollercoaster van emoties en van uh, gebeurtenissen achter elkaar. Maar we zijn er helemaal klaar voor. En volgens mij wordt het een hele gave try-out. Hey. try-out gehad in Vlaardingen. Voor mij staat Sophie Lambo, leider van het internationaal danstheater. Sophie, hoe vond je het? Ja, ik vond het. Ik was gewoon ontroerd dat het voor het eerst voor het publiek ging en dat ze allemaal muisstil waren ook en helemaal erin mee opgingen. Uh, dat vond ik echt ontroerend ook. En ik, ja, ze gingen er zo vol in ook, die dansers en de muzici. Dat vond ik echt uh, te gek om te zien ook. Het is toch altijd hartstikke spannend. Ik vond het ook gewoon heel spannend. Ja? Ja. Dus. Vol, vertrou vol vertrouwen op. Vol vertrouwen op naar de première. Zo is het. MUZIEK uh. Het is zondag 11 maart. We zitten in het Delamart Martheater, in ja. de kleedkamer van Neil. Ja, je hebt net de spacing gedaan met de dansers. En um, zijn ze er klaar voor? Weten ze waar ze moeten staan? Ja, nou ja, het decor is heel speciaal. hè? Dus, um... En wat is er zo speciaal in het decor? Ja, nou ja, Hopper die, uh, die, die wilde eigenlijk alleen maar lichtstralen. Schilderen heeft hij ooit gezegd. Dus licht is sowieso in zijn schilderij een heel belangrijk onderdeel. En Pelle heeft echt een decor gemaakt wat daar aan refereert. En um, dat houdt dus voor de dans ook, ja, echt, dat heeft consequenties voor onze spacing. En daar werken zij mee. Dat is echt wel een extra taak. Maar um, ja, het levert hele mooie beelden op, denk ik. Dus uh, dat hebben we net gedaan we hebben uitgezocht. En in ieder theater zit het anders. Dus uh, als de kap hoger is, dan ziet het er weer anders uit. Maar goed, ik ga nu naar de première. Dat is gewoon altijd spannend. Precies. Wat heb je dan gisteravond gedaan? Want toen had je even een moment om op adem te komen. Wat heb je gedaan om even op adem te komen? Nou, je moet het altijd even loslaten. Hè? Dus het beste gewoon even niks. En dan uh, de dansers weten uiteindelijk al wat ze moeten doen. Ik moet gewoon niet meer. Uh, de belangrijkste dingen zijn gewoon gezegd. En dat is nu aan hun. Dat is het gewoon. Dus, uh... dus uh, daarmee gaan we op naar uh, de première over anderhalf uur. Ja, spannend. Ja, ik ga nu naar boven. Yes. Nou, we, komen, we komen net van het podium af. De première in de Lamar is een feit. Ik heb twee kuchjes gehoord aan het begin. En verder was het publiek doodstil. En uh, heel erg betrokken. Je voelt dat de zaal snapt wat wij gedaan hebben. Dat tenminste hoop ik. En het gevoel was uh, wederzijds. want We kregen een hartstikke mooi warm applaus aan het eind. En na twee weken werk en heel veel ideeën is het volgens mij een heel mooi uh, voorlopig slot. Want we hebben nog twaalf voorstellingen te gaan. Niel Doorn en haar collega's over de voorstelling Hopper te zien in alle hoeken van het land tot en met mei. Er komt een nieuw album aan van de band Johan. Negen jaar is erop gewacht en dit nummer heet About Time. Deze week is de 83e editie van de Boekenweek... en die staat geheel in het teken van de natuur. Deze zender, NPO Radio 1, vroeg luisteraars... naar een mooi fragment uit de literatuur dat gaat over de natuur. En uh, vannacht is dat uh, uitgekozen door Herman Nieuwenhuis. nacht, Herman. nacht, Pieter. Een uh, fragment van uh, Godfried Bobans. Dat doet me deugd. Waarom heb je gekozen voor dit fragment? Uh, nou, ik, to, toen ik deze actie las, uh, toen, dat was ook het eerste waar ik, uh, ik, uh, ik had dacht. Dat was Erik of het kleine insectenboek. Uh, als we het hebben over natuur, het boek speelt zich letterlijk af in de natuur. Uh, de kleine Erik die uh, in een schilderij terechtkomt, tussen de insecten terechtkomt. Nou, uh, dichter bij de natuur kun je bijna niet zijn, zou ik zeggen. Midden erin. Het is een, het is een boek alweer uit 1941... Dat, dat zou je er niet aan afhoren? Absoluut niet. Het uh, is een boek wat ik las op de middelbare school. En um, wat me nu eh, bijna 50 jaar geleden, ik ben uh, 63, dus bijna 50 jaar geleden, los. En um, ja, heel erg is bijgebleven. Het is een, een, een mooi boek en uh, ook een mooi uh, fragment, een, uh, een sprookjesverteller. En het gaat intussen ook nog over hele wezenlijke zaken als. Uh, de dood, de sterfelijkheid en daarmee uh, de zin van het bestaan. Maar dat allemaal op een, uh, op een mooi onderkoeld humoristische manier. We gaan luisteren naar uh, dat fragment. Herman Nieuwenhuis, dank je wel. En een hele goede nacht. Ja, dank je. We hebben maar één wens, sprak de eerste doodgraver... die medelijden scheen te krijgen. En dat is dat u doodgaat. Dan kunnen we tenminste weer verder met het werk. Maar ik ga niet dood, riep Erik... Ho ho, sprak de doodgraver glimlachend, zegt u dat niet te vlug. Het geval kan nog een heel gunstige wending nemen. Hoe dikwijls hebben wij het niet meegemaakt... dat iemand nog even bijkwam, ja, zelfs nog wat rondliep... en dan voor altijd ging liggen. Het kan nog best goed aflopen. Ik zeg altijd maar, zolang er leven is, is er hoop. U draait de dingen om, antwoordde Erik. Ik ken die spreuk ook wel... Zij staat op het melkbekertje van Henkje Schollema... en betekent juist dat iemand altijd nog gezond kan worden... hoe slecht het er ook met hem voorstaat. Een merkwaardige opvatting, sprak de doodgraver hoofdschuddend... maar ik geloof dat u zich vergist. De eigenlijke betekenis is juist dat iemand, zolang hij in leven is... altijd nog dood kan gaan. En dat men dus nooit behoeft te wanhopen. Nu, de tijd is om... Wij geven u op. I could write a song to you so sweet het you your feet And you'd come running. Yeah, I could sing into your little ear All the words you need to hear to get things running You better get your Nikes on I'm about to start my song for you, honey I'll just be glowing here for you I know exactly what you'll do Have it coming back for days, and I'd come running. Yeah, you could will with just one eye, a willingness in me to rise. You get things running. I'd best be warming up my legs. I can see you lift your head. It's getting sunny. Or well, I'll be tending and I'll be charmed. I'll be breathless in your arms From all that running Never glimpsed, never thought of Never dreamed Still there's something in us That's closing the distance between And I'm on my mark I'm on your call, I'm on my knee, and I'll come running. You just say when, and with the wind upon our face, we could lead this whole damn race, for we be running. Till the condition of our hearts is beyond a work of art Yeah, we come running And when the contours of our worlds are Right next to each other curled up like bunnies We'll play roles to get us in the mood I'll be me, you'll be you Ryan Downey was dat uit Australië... met het nummer Running van zijn nieuwe album. Ze begon aan een carrière in de mode. Ze leverde zelfs kostuums voor de films van Star Wars maar in die sector kon ze niet echt haar draaien vinden. Claudia Jongstra is kunstenares, textielontwerper en ging in een Fries dorpje wonen om zich daar toe te leggen... op werken met wol. En inmiddels hangen haar wandtapijten over de hele wereld. Er is een boek verschenen over haar werk en over haar visie daarop. En Jan-Paul de Bond die zocht haar op in Spannen. Dit is Hoe Spannen Klinkt het schoolpleintje is de jongetjes een korf als Kils aan het oefenen. terwijl het vlaggetouw zachtjes tegen de stok aanwaait. Anderhalve eeuw geleden kon je spannen alleen over water bereiken. Het terpdorpje telt nog in 300 sieren. Om de hoek, bij de kerk, woont Claudia Jongstra. vlakbij de oude loods van het bouwbedrijf Harkema. We gingen hier wonen en toen had we dit. En toen was meneer Harkema het bouwbedrijf inmiddels met pensioen. En nu gaan we straks ook een beetje daarin. Ja, het wordt wel steeds een beetje groter. Maar goed, het is ook... Je hebt altijd veel materiaal om je heen. Het is niet alleen maar die computer. Dit is een studiootje. We hebben ooit de wandtapijten van het kathuis gemaakt. We begonnen met vilt maken in de garage. Toen hier en zo ging dat. Het heeft zich... Er was nooit een plan. Gewoon beginnen en dan het volgende... We hebben hier uh, achter ook moestuinen aangelegd, dus we hebben best veel gedaan hier. Alles wat je hier ziet, ook dat ja, tuin ook, dat is allemaal uh, dat was er niet. Ze spreekt bijna alleen in de wijvorm. De merknaam Claudia Jongstra is een bedrijf, een community van mensen die schapen houden, schapen scheren, daar de wol van spinnen, van die wol vilt maken, die bloemen en kruiden verbouwen, daaruit de kleuren destilleren. Met die kleuren de wol en het verven. En met die producten maakt Claudie zelf uiteindelijk haar wandtapijten. Ik denk dat wij inmiddels met zo'n 15 mensen zijn. Waarvan meer dan de helft op branding, social media, marketing, het beeld. Dus dat is ook interessant. Maar dan hou je dus een man of acht over... Ja, hebben nog een handjevol mensen in de buurt die we op oproep hebben. De spinners, we hebben een handjevol spinners in de buurt. Mensen uit dorpen. Um, mensen kunnen dat hier nog in de buurt? Uh, ja, mensen kunnen dat hier nog in de buurt. En die zijn ook heel erg willing om dat over te dragen. Dat is ook heel leuk. Hola. Hallo. Hallo. Talia Ellie, Joanna. Hi, hi. Claudie vertelt over haar bedrijf in moordend tempo dat is een raar contrast met haar medewerksters... die ondertussen heel sereen met textiel in de weer zijn. Ze komen uit alle windstreken. Dit is nu uh, Duitsland, Oostenrijk, Amerika, uh, Denemarken. Wat je, nee, dat je dan... Iedereen heeft zijn eigen handschrift. En, uh, ik heb hier wel eens puberjongens gehad die deden dat. Nee, ik dacht, er ging een wereld voor me open. Die gewoon geen achtergrond hadden. Juist zo vrij uh, in materiaal waren. Nou, dat is wel echt... Heel erg gaaf. Dit is een doek. Het is pas geleden gebruikt voor een film in Hongkong. Die komt volgend jaar uit. Ze wilden dus inderdaad voor een of andere scène in, in een ruimte. Het was heel clean ook. Heel uh, minimalistisch. Eén spectaculair doek. Dat doe ik ook wel eens. Is het. Uh, uh, ja, natuurlijk is het te vergelijken met schilderen. Het is schilderen met vezels. Dat is het. Maar met zoveel minder controle, lijkt me. Ja, voor mij dan niet. Omdat ik natuurlijk al twintig jaar helemaal... Ik ken dat materiaal echt als... Ik ken dat heel erg goed. Ja. Ik ben daar ook veel ontspannender in geworden. En daardoor worden de doeken, vind ik zelf ook... eigenlijk nu veel interessanter. Omdat ze gewoon veel meer... Je ziet overal dynamiek en ja, een explosie van beweging. En er zit een enorme vaart in. En dat, heb ik nu, dat vind ik nu heel fijn... Ik moest dat werk best wel verdedigen vroeger als ik een opdracht had. Dan, want die architecten waren ook wel een beetje bang. Van, uh, wat krijgen we dan? En dan moet dat precies en recht. En moet ik iets namaken. En dat, dat, dat zou ik nu niet meer kunnen. Dus ik was altijd een beetje gespannen. Als ik een opdracht heb van een particulier die zegt... ja um, dat ze dat een beetje willen sturen... Nou, dan, ga, dan blokkeer ik meteen. Dus ik vraag altijd vrijheid. En anders denk ik, ja, dan maak ik het en dan ik, vraag ik toch vrijheid. En dan zeg ik, ja, als je het niet mooi vindt, dan hoef je het niet te kopen. Ik kan dat niet meer. En gebeurt dat? Het gebeurt eigenlijk nooit. Dus dat zijn wel een paar, nu een paar voorwaarden... die ik voorzichtig dan toch durf uit te spreken. Dat, dat, ja. Ja, ik wil ook nog graag een beetje dit hier. Nou, Dat gaat gewoon niet. Ik heb geen idee, want misschien heeft iemand vanmiddag... echt een geweldige kleur. Er was op een gegeven moment een kleur dat was uit de walnoot. Nou, ik had echt nog nooit... Dat was echt dat hij dacht, nou... Dat was een... Mm, nou, er zijn ook geen woorden voor. Poederachtigheid... Bijna na, tegen het roze aan, maar dan met een, de koelte van de walnoot. Nou, dit, dit, dit, ik had nog nooit de kleuren gezien, echt zo spectaculair. En die heb ik er dan ook meteen in gedaan. Ja, die moet dan wel gelijk. Ja, die uh, moet mee. er dan in, ja. En dat kan je ook niet tegen die klant zeggen: van ja, weet je, er komt wel een beetje roze in, waarschijnlijk. Dan zegt hij meteen nee. <lacht> ja. <lacht> dit is een tuin. En die tuin is. Uh, een, het is een collectietuin, het is geen productietuin. Ik vond het heel fijn om zelf in de buurt te zijn van de planten... waar de kleuren uit worden gewonnen. Dat die in mijn omgeving waren, dat ik daar gewoon contact mee heb. Ook de mensen die verven, want hoe kan je nou een kleur verven... als je niet weet hoe die plant eruit ziet, dacht ik, vind ik. Een besef hebben van dat je niet altijd in, in elk seizoen van het jaar iets kan oogsten. Net zoals die avocado die je altijd kan kopen. Dat is er niet zomaar altijd. En dat is denk ik met alles wat we doen. Dat je toch het gevoel hebt dat je daar... Uh, ja, het is niet um, on delivery. En ook niet eindeloos. Nee, zeker niet eindeloos. Nee, nee. Want als we hier zie ik... Nou ja, er staat natuurlijk niet meer heel veel in bloei nu... Nee, maar het is nog wel een. Ja, dit is dus het hele beroemde de meekrap. Dit is een uh, uh, plant die, uh, waarvan de wortel het beroemde rood van uh, Vermeer en Rembrandt geeft. Uh, dat geweldige schilderij van uh, Jan Six van Rembrandt. Um, dat, boek, dat laatste boek van Geert Mak. Daar staat die, dat portret op afgebeeld met die mantel. Dat is dat rood. Die wortel geeft die kleur, maar dat doet hij drie jaar over. En dan moet je hem eigenlijk nog twee jaar drogen. Dus dat gaat over een kapitaal, zou je bijna zeggen. Het is echt een, een juweel aan, nou ja, aan kleur gegeven. Uh, omdat hij, denk ik, uh, is helemaal uitgerijpt. En dan uh, ja, heeft hij ook echt die spectaculariteit, vind ik. Dus je moet geduld opbrengen. Vraag terughouding en uh, wachten, en dan, uh, ja, dan heb je, uh, ja, dan heb je het goud van de wereld. Dit is ons goud, die kleuren is echt. Dat is kan het ja, ik kan het heel vaak zeggen, maar het is uh, elke dag, denk ik, ik. Ik geloof gewoon niet wat dat je dat je gelooft, niet wat je, wat je waarneemt. Dat die kleuren ook altijd bij elkaar naast elkaar en ze competeren nooit ze nemen hun plek in en ze harmoniëren en ze zijn er gewoon. Het is echt. Dat vind ik ook een hele grote kwaliteit van die plantenkleuren. Terwijl als je dat met een synthetisch vel zou doen... dan zou je echt zeggen van, het uit balans, of het heb je niet. Dus het, is, het voelt voor mij heel bevrijdend. Dat, ik daar, dat is voor mij niet, want ik ben op die manier ben ik geen, geen componist... Uh, die precies in die verhouding dat het klopt. Want zo werk ik, ik werk echt uit die materie. Wat ik heb en wat ik gemaakt heb en wat er nu geoogst is, daar doe ik het mee. Gebeurt dit veel nog door kunstenaars? Wat bedoel je? Dat je echt tot in de basis zelf je kleuren helemaal gaat maken en zoeken? Ja, nou, er is wel een tendens dat veel meer, vooral ook designers en kunstenaars, uh, uh, hun eigen materiaal graag willen maken. Want dan heb je ook controle op, op de kwaliteit. Maar ik denk zoals wij, ja, nou ja, dat kan ook omdat het Noorden gewoon. Uh, dat ik hier wonen en werk, dat ik hier ruimte heb, dat wij uh, werkplaatsen hebben. Dus je kan, ook, je kan hier ook. Uh, het kan ook gefaciliteerd worden. Ja, maar het is niet alleen een kwestie van, uh, van ruimte hebben. Het is niet, niet zo plat is het niet inderdaad. Maar ik, ik ken mezelf niet anders dan dat ik... Uh, toen ik met die wol begon te werken, dat ik dit gedaan heb. Dus dat begon met een paar schapen kopen. En toen ineens hadden we een kudde. En toen dacht ik, oh ja, die kudde ook best lastig. Um, want ja, waar moeten ze dan grazen? En dan heb je ineens 250 schapen, met, uh, dan moet je een plan maken. En ik ben geen herder, ik heb geen flauwe nul wat die nodig hebben. Weet je, dat, maar ik vond het zo belangrijk om altijd dicht op die materie te zitten. Ik denk dat dat echt iets van mij is. In een dorpje verderop runnen ze ook nog een klein boerenbedrijf. Waar alle planten worden verbouwd, maar ook graan om zelf brood mee te bakken. En daar komen iedere week jongeren. Uit Leeuwarden. En dat zijn jongeren die. Nou, autistische jongeren zijn. jongeren met. Uh, nou, meisjes waar van alles mee is. die gewoon. Uh, nou, niet kunnen meedraaien. die er niet bij horen of die er niet doen. nou ja, die zijn heel belangrijk, vind ik. Uh, ze bereiden de maaltijd. en uh, smiddags is er altijd een kunstprogramma. met die internationale crew. en dat de voertaal Engels is en dat dat erin zit. En dan werken we vaak met onderwerpen die gaan over duurzaamheid en circulariteit, waar deze jongeren neer voor nooit mee te maken krijgen, omdat dat niet op hun prioriteitenlijst staat. Ik bedoel, het is overleven. We betrekken ze eigenlijk op die manier toch weer bij die maatschappij. Dat is het idee. En die taal die Engelse taal en die, uh, uh, die internationale crew... die maakt dat deze mensen zich... Uh, die voelen zich gerespecteerd. Die voelen zich gezien, die voelen zich ertoe doen. Het is zo niet moeilijk. En je ziet gewoon de eigenwaarde. En uh, weet je, als iemand je aanspreekt in het Engels ga je toch rechtop staan. Je ziet het gewoon gebeuren. En uh, dat is echt te gek. Ja. Claudia Jongstra wil beweging. Dingen in gang zetten. Op allerlei gebieds. Sociaal, artistiek, in duurzaamheid. En ze barst van de plannen. Maar het heeft wel een prijs. Ik heb een tempo, wat voor heel veel mensen om me heen ook wel eens moeilijk is... omdat ik zo snel ben en alles geef. Uh, ik voel mij ook heel vaak alleen. Mensen om me heen die zitten in de, in de tweede en ik zit hier alleen in de vijfde. Ja, die moet je moet wel. Ja, ook een beetje in mijn overdrijf toch mee. Dat is soms best moeilijk. Dat realiseer ik mij ook vaak, maar ook vaak niet. Uh, dan kan ik daar toch niet bij stilstaan... dat ik echt zo voel dat ik dit moet doen... Um, dus ik vraag ook veel aan mensen om mij heen. Maar er waren mensen die echt al heel lang zich gecommitteerd hadden. Maar dat is gewoon op een gegeven moment moesten we uit elkaar. Met en zonder pijn. Meestal met pijn. Niet leuk en rot. Maar uh, het was echt totaal nodig. En ik voel me nu zo blij met wat ik doe. <lacht> ja, dat is eigenlijk ook zo. Uh, dat ik ook gewoon heel snel heel veel wil. Dat is het. Maar ik ben wel blij dat het boek er eindelijk is. Damn it. Vanuit Spannum in Friesland een bijdrage van Jan-Paul de Bond... in gesprek met kunstenares Claudie Jongstra. Morgen zit hier Elfie Tromp en die gaat in gesprek met Arjen klein Brink. Hij is filosoof en schreef een boek samen met Simon Gusman over avonturen. Avonturen bestaan niet, is daarvan de titel. En zometeen kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Ik wens u nog een hele goede nacht.